Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft bij luchtaanvallen op de Gazastrook zeven Hamas-leden gedood. De aanvallen waren in reactie op de aanhoudende raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël. Alleen gisteren al werden er 25 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. De dood van zeven militanten is het grootste verlies voor Hamas in één aanval sinds eind 2012... toen Israël en Hamas een achtdaagse oorlog voerden. De spanning is de afgelopen week hoog opgelopen... door de moord op drie ontvoerde Joodse tieners gevolgd door de dood van een Palestijnse jongen. Het Oekraïense leger heeft opnieuw twee steden heroverd op pro-Russische strijders. Dat zegt de regering in Kiev. Het gaat om de steden Artemivsk en Drushkovka. De nationale vlag wappert er weer, staat op de website van president Poroshenko. De twee plaatsen liggen niet ver van Donetsk, het bolwerk van de separatisten. Het Oekraïense leger is bezig aan een flinke opmars. De afgelopen dagen werden al de steden Slavjansk en Kramatorsk ingenomen. Poroshenko noemde dat een keerpunt in de strijd. Asielzoekers worden binnenkort mogelijk opgevangen op hotelboten. Volgens staatssecretaris Teven is dat nodig als de instroom van asielzoekers zo hoog blijft, zei hij in Nieuwsuur. Als ook de hotelboten vol zijn, denkt Teven aan tentenpaviljoens. Per week komen er meer dan 500 asielzoekers naar Nederland. Soms moeten er wel twee nieuwe opvanglocaties per week worden geopend. Tot nu toe zijn dat vooral oude kazernes en gevangenissen. Op sommige directe vluchten naar de Verenigde Staten mag je alleen nog een telefoon meenemen als die is opgeladen. Zo kunnen de veiligheidsdiensten controleren dat het geen bom is. De eis geldt ook voor tablets en laptops. De VS neemt de extra maatregelen vanwege de dreiging van een aanslag door groeperingen uit Syrië. Op een aantal Amerikaanse vliegvelden worden ook schoenen van reizigers intensiever gecontroleerd. Het weer: vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon, het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... for me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 Shoes on the other foot. Shots of mine are cold. Little did you know what you was showing. It hurted it when you flirted. But I kept going. Now the student is the teacher. You can't freak. Played the game of life and I beat you. Show me what you're doing.